Nachtzuster, Astrid de Jong. Het is vier uur geweest... Dat betekent dat we op de helft zijn van deze aflevering van Nachtzuster. En dat we dus nog twee uur te gaan hebben... waarin je al je vragen kunt voorleggen aan een luisterpubliek van Radio 1... via 0800-1121. Je kunt ook mailen naar Nachtsuster@omroepmax.nl En je bent ook van harte welkom via de site van Nachtzuster, nachtzuster.net. Dan kun je daar links kun je aanklikken dat je mee wilt chatten... en uh, dan kun je meepraten via internet. Maar het leukste is altijd als je eventjes uh, belt... want dan kunnen we echt even... Met elkaar praten kan ik ook vragen stellen. En uh, dat vind ik altijd heel prettig in ieder geval. Dat doe je door te bellen naar 0800-1121. Ik heb nog uh, even kijken wat ik open heb staan. Frank wil graag weten uh, waarom zeep in alle kleuren altijd wit schuimt. Zo'n beetje beantwoordde Koen volgens mij. Die zei van, uh, dat het uh, percentage kleur niet uh, groot genoeg is in de zeep. Nou, Misschien heb je nog iets toe te voegen. Dat kan via 0800-1121. En uh, ja, ik heb natuurlijk nog uh, Marcel, die uh, heel graag verkering wil met een lief en leuk meisje. Hij is 40 jaar, werkt bij een vleesbedrijf en wat je ook wil kijken op televisie, hij kijkt gezellig met je mee. Bel even naar 0800-1121. Um, even kijken, want ik had ook nog um, even mezelf voorgenomen dat ik nog iets zou roepen over de crypto, want um, uh, Mieke... Dat is een vaste luisterrette van dit programma. En die is zo vriendelijk om uh, iedere week een uh, cryptogram te verzinnen. Dat jij mag oplossen. Zo tegen vijven geef ik dan door wie hem het eerste heeft doorgebeld Naar 0800 -1 -1 -1. En de opgave van vannacht is. Verstrekt men hier valse documenten? Met een vraagteken. Verstrekt men hier valse documenten? De oplossing moet bestaan uit 12 letters. En die kun je doorgeven via 0800 -1 -1 -1. En uh, Mac. Ik wil graag weten hoe je erachter komt of het lichtje in de koelkast nog brandt. Laat het ook even weten 0800 1121. You only see what your eyes want to see.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 I'm not afraid of Frozen van Madonna was dat. Naar aanleiding van het hele koelkastenverhaal. Nou, ik heb wel ruimte voor nieuwe vragen. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen als je nog met een vraag rondloopt. Mathieu, goeienacht. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Uh, ja, de vraag is uh, eigenlijk... Uh, uh, waarom warm water eerder bevriest dan koud water? En dat kwam natuurlijk door het hele koelkastenverhaal in je op. Ja, ik, had, ik dacht dat ik ook al uh, wat toetsenvroeg had over de koelkast. Maar dat is ondertussen door uh, alle sprekers al gedaan, denk ik. <laughs> maar is het waar dat warm water eerder bevriest dan koud water? Als ik een uh, bakje met ijsklontjes uh, met warm water vul en eentje met koud water... Ja. dan zijn degenen met uh, warm water eerder als dan met koud water. Maar dit, hoezo doe je dat? Ja, ooit eens geprobeerd. Waarom? Ja, weet ik niet. Oh. Ja, ik kan me altijd voorstellen dat je iets bedenkt, maar dat je het ook gaat lopen doen. Nee, ik, van, ja, ik moet een vraagje wel hoog zitten. <laughs> ja. Ja, ik heb vroeger in de bakkerij gewerkt en uh, daar hadden ze ijswater altijd nodig. Ja. Dus dan moest uh, water worden teruggekoeld in emmers. En uh, het, het viel mij op dat uh, ik twee emmers tegelijk erin had gezet. En de ene emmer kwam uit de ene kraan en de andere kwam uit de, de brandslankkraan. En de, dat was kouder, als uh, de gemiddelde kraan. Ja. Yeah. Dat stond op het thermostaat. En dat die ene emmer eerder bevroren was dan de andere emmer. Dus, en toen ja. ben ik dat met ijsklontjes gaan uitproberen. <laughs> maar het is dus zo het warme... Maar, waar, waarom heb je de ijsklontjes er dan in gedaan? Waarom heb je niet gewoon een bakje warm water en een bakje koud water in de vriezer gezet? Uh, ja, dat valt makkelijker om. Ja, ik denk, dat schiet wat, dat schiet wat sneller op dan. Ja. Of kan ik over twee uur al kijken. Juist. <laughs> nou, ik vind het wel een mooie vraag. Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, ik weet dat er mensen met heel veel verstand van natuur kunnen luisteren. Dus dat moet toch lukken, hè? 0800 1121. En verder, Mathieu, het is uh, elf minuten over vier. Wat was je aan het doen? Twaalf minuten inmiddels. Nou, elf uh, nog. Ik, ja. ik zit in de bus. en Ik ben mijn krantjes aan het bezorgen. Oh, oké. Okay. En welke krant is dat? Uh, wat zeg je? Zo, je viel net weg. Op... een Dagblad. Ah, en uh, wat staat erin vandaag? Oh, slime door. Oh, je leest het niet even? Nee, ik ben normaallijk aan de zorgen. Ik kijk ja. en dan kijk ik pas wat er staat. Ja. <laughs> maar het meestal nieuws van gisteren. Dus. Ja, dat is ook grappig. Dan ben je er de hele ochtend mee bezig en dan pas als je thuiskomt en voor hetzelfde geld staat er iets enorm interessants ja. in. Ja, het zou een keer kunnen gebeuren. Ja, nou ja, ik heb heel de nacht de radio aan en dan hoor ik... Uh... Dan hoor je het wel. Ja, dat heb ik al acht nou, keer het nieuws gehoord. Nee hoor, dan gaat het gewoon over kippen, eieren en uh, huilhormonen. Ja, goed hè. Ja. <laughs> kijk er elke week, heel de week naar huis. Dus, hey, nou, dat is fijn om heerlijke te Heerlijke verandering. Nou, fijn. Ja. Nou, uh, Matje, ik ga mijn best voor je doen waarom bevries warm water is. Sneller of eerder of sneller? Nou ja, net uh, waar je een goed antwoord op weet. Dan koude water 0800-1121. Dank je wel hè. Oké, okay, goed weekend. Hetzelfde, goeiedag. Dank je. Hoi, hoi. Meindert. Ja, hallo. Hallo. Ja, ik had een, uh, een vraag omtrent uh, zwaartekracht wat van invloed is op de lengte van je leven. Oh. Het gaat er eigenlijk om hoe noordelijker je leeft, hoe ouder je zou kunnen worden. Eerlijk waar? Ja, en zwaartekracht is niet overal gelijk. Je weet, rond de evenaar is de snelheid het hoogst. Snap ja. je? maakt de meeste rotatiesnelheid, zeg maar. Oh. Ja? Ja. En, en, en je weet dat de Noord- en de Zuidpolen zich verplaatsen rond de aarde. Ja. Ja, dus uh, omtreksnelheid gerelateerd. Als je tussen twee bergketenen doorloopt... Uh, dan weeg je minder als dat je op het vlakke land loopt. Ja. Dus is dat zo? Het is niet overal gelijk. Wacht, zeg het nog eens een keer. Als je... Als je tussen twee bergketen loopt, in, tussen de bergen, ja. dan weeg je lichter als dat je in het vlakke land loopt. Oh. Dus als je hoger in de bergen zou wezen, zou je waarschijnlijk ook lichter wezen. De afstand tot de kern van de aarde, eh, zwaar, ja. uh, ja. ja. is, is zelfs niet overal gelijk. Er is nee. geen constante. Nee. En, en, en ze zeggen de basis van het, van het leven is elektromagnetische golven. Oh, ja, nou, nou wordt het ja, allemaal nee, wat te veel, nee, maar dat, want ik heb niet zo goed opgelet op school vroeger. Dat was dan in het begin, ja, ja, nou, oké. Okay. Nee. nee, maar heel even voor mij, meindert. Een antwoord kan geven op wat de relatie van zwaartekracht op het leven is. Dus waar je woont bepaalt ja. hoe oud je zou kunnen worden. Niet, niet dat het altijd zo is. Nee. Nee, dus omdat, nee maar je kan niet alles uh, meenemen in het hele verhaal, maar je kan het plus minus. Hè? Maar het is toch helemaal niet waar dat er veel meer oude mensen in Groningen wonen dan in Maastricht? Nee, oké, okay, maar nou het is heel klein. We hebben het ronde wereld. Als je zelf Rusland ingaat, ja. dan heb je mensen die, zijn 100, die beweren 123 jaar oud te zijn. Oh, dus als we daar gaan wonen, dan kan dat ook. Dat zou kunnen en, dat zou, en, en het zou niet de invloed van de omgeving alleen zijn. Oh. Ja, en wat mij, wat mij dan nog, wat ik nog even afvraag, is, is als je, jij zegt dat als je tussen twee bergen inloopt. Dan weeg je lichter als dat je in het vlakke land loopt. Hoezo dan? Want dan is, ja, om, dan is de afstand alles... tot, de, tot de kern van nou, de aardbeer. Ik zeg alles wat massa is, is zwaartekracht. Ja. Dus wat je omgeeft, is van invloed op jouw lichaam. Zeg maar. Dus de zwaartekracht is ook gerelateerd aan alles wat omhoog wijst. Dus oh. de bergen. Ja. Dus en, kijk, alles heeft met jouw leven te maken. Nou, blijkbaar. Poeh. Ja, nou ja, ik bedoel, als we in de ruimte ons voortbewegen... is het grote probleem de afwezigheid van zwaartekracht. Ja. Versterk ze zwakker. Ja, dus dan kan je ook zeggen, is zwaartekracht ook... dus dat je sterker wordt of niet. Hmm. En in hoeverre is zware kracht invloed op het leven? Ja. Mijn dat. Hoe kom je hier zo in verzeild, joh, in deze materie? Nou, ik heb me altijd wel bezig gehouden met astronomie, sterrenkunde. Ja. Ik ben uh, heel veel onderweg op mijn fiets. 30.000 in een jaar. Dus, uh, ah, ja. En ik heb altijd wel filosofische ideeën. Alleen ik heb niet waar ik het uh, met een ieder kan delen omdat sommige mensen... Maar beschouwen dat, uh, dat ze me niet kunnen volgen in die zin. Omdat ik uh, over heel veel dingen probeer na te denken. Ik ja. ben ook, uh, misschien dan te chaotisch. Ja. <laughs> nou ja, te chaotisch. Het is maar maar net, niet ontzettend uh... hoor. Oh, gelukkig. Nee, kijk, ik, bedoel, ik, ik relativeer een heleboel dingen wel. En als ik het niet goed heb, dan wil ik ook mijn fout wel herkennen. Oh, dat is een goede eigenschap. Dat heb ik maar ik niet. ben aan de andere kant misschien ook wel eigenwijs om heel ver gaan in mijn idee. Dus Snap je? Maar het aan de andere zwaart, kant ben je wel eenzaam. Dus, dus ik denk, hm. misschien probeer ik het een keer op de radio. Heel goed. Uh, en misschien is er iemand met een antwoord. Ja, nee, dat, de, meestal zijn die er wel. Alleen ik moet even de vraag goed formuleren. Is zwaartekracht van invloed op je levensduur? De lengte van je leven gemiddeld genomen vanzelf. Je kan niet alle aspect-rata's erin meenemen. Nee, maar ik, zal, dat, ik leg er even geen limiet op het antwoord. Er komt vast wel iemand met een goed verhaal. Maar ja, het gaat niet om het uiteindelijke antwoord. Misschien eentje die, die beoogt de waarschijnlijkheid te benaderen. Het is altijd een veronderstelling. Nou, als er iemand bij, bij, zit te het luisteren. Het is niet het gelijk. Hè? het is de veronderstelling van het moment. Als er iemand zit te luisteren die beoogt de waarschijnlijkheid te benaderen... met de veronderstelling van het moment, dan ja. moet hij nu bellen. Je, en nu... je weet toch ook dat alles in de tijd hetzelfde is... als je maar genoeg tijd hebt. Kijk, ik vond dat het een mooie van... uranium op een punt in de tijd is uiteindelijk lood. <lacht> ja, ja? dus het beschermt het je doen. tegen straling. En in het begin ga je er kapot dan. Ja, ja? Maar, nou, ik vind maar het... die tijd heb je niet. Hallo, mijnert. Ja, okay. Ik vind het prachtige filosofische beschouwingen, maar ik laat het hierbij hoor. Want als het meteen ja, ingewikkeld niet, uh, wordt, dan red ik het niet. Ja, okay. Dankjewel hè. Ik wacht het wel even af. <laughs> ja, dat is altijd een goed kan idee. Kan ik nou mijn radio weer al zetten, of... Ja, hij mag nu weer aan. Eerst okay. ophangen. Ja, tot later. Oké, okay. dag, ja. dag. Dag. Dag 0800-1121.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 En de Dutch Mountains was dat... Ja, nou hoop ik dat ik de vraag van mij dat uh, goed kan reproduceren. Is uh, zwaartekracht van invloed op de duur van je leven? 0800-1121. Ook als je weet waarom warm water eerder bevriest dan koud water. En uh, ja, misschien nog over de kleuren zeep en het witte schuim. 0800-1121. En we hebben ruimte voor nieuwe vragen. Dus uh, bel me vooral en leg je vraag voor aan het uh, Nederlandse luisterpubliek. Niels, goedenacht. Goedenacht, uh, Astrid. Hallo. Hoe is het? Nou, best wel goed. Ja, nou. Dat, dat ik wel ben wel een beetje slaperig, merk ik. Ben jij slaperig? Ja, ik moet wat vroeger naar bed. Oh jee, ja, dat lijkt ja. me in jouw beroep toch wel vrij lastig. Maar... Ja, nou ja, in dit geval morgenochtend ga ik heel vroeg naar bed. Okay. maar ik, kom... ja, ja, ja. <laughs> ik moet op donderdagavond wat vroeger naar bed. Okay. Ja. Maar jij leeft wel zo'n beetje s'nachts, denk ik, of niet? Nou ja, nee joh, ik zit hier maar één nacht in de week, daar merk je niks oh. van. Maar dat breekt dan ook weer zo je week. Als je ja. dat altijd s'nachts doet, dan is dat weer handig. Maar. Ja, maar ik zie het altijd maar zoveel. Stel je nou voor dat je een keer. Um, uh, nou ja, ik weet niet. Heb jij bijvoorbeeld een droom van iemand die je nog wil ontmoeten? Ik roep maar wat. Hm, nee, wel, wel nachtmerries van mensen die ik nooit meer hoor. Nee, dat is anders. Nee, toch? maar stel nou, ik roep maar wat. Uh, Oprah Winfrey, Brad Pitt, Obama, Astrid Jong. Iemand die je <laughs> gewoon kan ontmoeten. Ja. Nou ja, als ze dan zeggen van, nou ja, je mag, uh, um, uh, je, je mag uh, gezellig een uurtje kletsen met uh, Mark Rutte, wat mij dan bijvoorbeeld heel leuk lijkt. Ja, ja. Maar het moet wel midden in de nacht. En dan zeg je toch ook, nou, dan doen we dat. Ja, nee, absoluut. Ja. Nou ja, zo zie ik het ook altijd een beetje, weet je. Het, merkt niet, het, het is niet het, het breekt me week, maar het vult me week. Ja, absoluut. Maar zo zie je dat ook voor, voor het maken van dit radioprogramma. Dat je denkt, nou, dat is zo'n uitdaging. Ja, nou ja, uitdaging. Het is gewoon leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, dus nou ja, dat eigenlijk. Hoe ja. kwamen we hierop? Ja, nou, uh, nou ik denk een soort uh, kennismakingsgesprek, Ach. zeg maar. <laughs> <laughs> en hoe is het verder met jou? Wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik, uh, ik, uh, ik uh, maak, uh, ja, <laughs> dat is dan heel toevallig, maar radioautomatiseringssoftware. Radioautomatiseringssoftware. Dus jij maakt eigenlijk uh, zeg maar, de software waardoor ik niet meer nodig ben. Nou, gedeeltelijk. Maar ook de software die jouw leven makkelijker maakt wellicht. Zeg maar. Welke Waarom? software is dat dan? Heb ik dat hier? Uh, nee, jij hebt het daar niet. Oh. Nee, dat uh, denk ik niet. Nee, oh. nee. Waarom niet? dan ik, in ik een iets andere markt. Oh. Meer een lokale omroepmarkt, zeg maar. Oh. Die is ook wat groter, dus dat, dat is dan weer een voordeel. Maar ja, er komt alle, alle plaatjes en zo uit. En uh, reclameplanning en uh, ja, dat soort zaken allemaal. Hoe heet dat? Uh, dat pakket heet Zenlex. Wat? <laughs> Z-E-N-L-E-X. Senlix. Ja, ja. ja. Ik zit te denken of ze dat bij mijn uh, lokale omroep hebben, maar dat weet okay. ik zelf niet uit mijn hoofd. Goed. Ja, wat grappig. Ja. En doe je dat al lang? Mm, ja. Dat mag je wel zeggen. Ja, ik denk een jaartje of uh, nou tien, twaalf. Zoiets. Oh, gebruiken ze zo al lang al radioautomatiseringssoftware bij lokale omroepen? Ja, ja Dat is uh, dat stamt al uit het, uh, het DOS-tijdperk, zou ik maar zeggen. Oh. Ja. Grappig. En daar was was op een gegeven moment een uh, een, een omroep waar ik dan draaide en daar draaide een bepaald pakket en dat nou ja daarvan dacht ik nou dat moet toch beter kunnen. Ja. Dus zo is dat een beetje. Ah, okay. En welke lokale omroep was dat? Uh, dat, was, uh, ja, dat was onder andere bij de <laughs> OSU in Uitgeest. Dus, uh, en uh, die maar, loopt nu als een tiet daar, daar heb ik het niet gemaakt hoor. Oh. Ik draaide bij uh. meerdere omroepen en toen bij een andere omroep waar ze nog niks hadden ben ik daar begonnen. dat begonnen. Oh. Uh, nou. Maar ik belde eigenlijk ja, voor de zeep. Ja, ik wou dit zeggen, het is ook wel goed zo. Nou, voor de zeep, ja. Ja, want uh, ik had al even het verhaal gehoord over natuurlijk uh, het, het, het, het feit van, van de lichte kleuren, zeg maar. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit, want uh, uh, uh, ja, het zijn vaak lichtere kleuren. Maar ik denk dat dus dat het echte antwoord zou zijn, dan zou de zeep eerder doorzichtig zijn. En dat zie je ook als je een grote bel hebt, zeg maar, dan is die vaak doorzichtig. Ja. Maar hoe kleiner... He, en hoe fijner het schuim wordt, dan wordt het echt heel wit schuim. En ik denk dat het antwoord ligt, uh, he, douchen doe je meestal warm, dat is wel lekker. Maar juist in de kou, als je bijvoorbeeld naar sneeuw kijkt, sneeuw is ook wit. Terwijl water is doorzichtig. En bij sneeuw komt het, he, dat weet eigenlijk iedereen wel, door de breking van het, van het licht, van het witte licht, door de kristallen. Oh. En als je natuurlijk nu heel fijn schuim hebt, allemaal van die kleine belletjes, dan denk ik dat het door de breking van het licht, door al die, die, die fijne belletjes, dat het ja. daardoor wit aandoet, eigenlijk hetzelfde. Het principe, een beetje, als bij de kristallen van sneeuw. Maar even, kun je voor mij in je taal uitleggen waarom breking van licht ertoe leidt dat je iets wit ziet? Nou, ik, uh, ik heb geen, uh, uh, hoe zeg je dat, wetenschappelijke ik... achtergrond op dat gebied, maar het leek me gewoon een, uh, een uh, ja, logische een verklaring. Val, zeg maar. ja. hm. Nou, ik, uh, ik hoop van harte dat Jos het wel begrijpt. Ja. Ik heb, ik heb wat, trouwens ook nog één dingetje over die, uh, ik hoorde op het verhaal met die koelkasten en dat gaatje erin. Ja. En je maakte toen de opmerking dat eigenlijk het begonnen was met dat gaatje en dat ja. we de koelkasten later omheen bedacht hebben. ja Maar dat, is eigenlijk, dat vond ik wel een strakke ommerking, want als je daarover oh. nadenkt, <laughs> ja, en je bedenkt, hoef, dat is eigenlijk met heel veel dingen, is dat zo? Ik bedoel, uh, een van de oudste uitvindingen van de mens. Denk aan het wiel. Ik bedoel, zonder gaatje. Had je geen drijfvast gehad, had je er niks aan gehad, joh. Ja, eigenlijk is de, de uitvinding van, van, nou ja, van de eeuw, van alle eeuwen, is eigenlijk het gaatje. Ja, eigenlijk het gaatje, ja. <lacht> bedoel, of het nou gaat om een knoopschat, of de wc-bul waar je op zit, ook, wordt ook heel vervelend zonder gaatje erin. Ja. Of donuts. Ja. Ja. Het draait allemaal om het gaatje. Zijn er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden van dingen waar het heel prettig van is dat er een gaatje in zit. Ja, ja, ja. precies. en zonder gaatje in je bad uh, loopt dat schijm ook niet meer weg. Dat is, ja. Waarom zit er eigenlijk een gaatje in een cd? Dat is dat je hem goed kan vasthouden denk ik. Eerlijk waar? <laughs> denk je ook niet? Nou ja, het moet als wel, want waar zit, waarom zit hij er anders nog in? Uh, ik denk dat we dat van de pick-up hebben afgekeken. Ja, of gewoon als... voor het gevoel dat het ja. nog een beetje een plaatje zag. Want eigenlijk hoeft dat ding natuurlijk ook niet rond. Ja, rond is wel handig natuurlijk. Nou ja, je zou natuurlijk ook een systeem kunnen hebben... waar de, zeg maar de, de afleesunit ronddraait, Maar ja, dat wordt ook weer zo ingewikkeld. <laughs> het wordt dan een heel groot, zwaar apparaat. Maar... Hé hey Niels, ik vond het gezellig. <laughs> Oké, okay, nou veel succes. Ja, tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Dag. 0800 1121 is het nummer hier. En ik zal nog heel eventjes... want ik krijg een mailtje van Cynthia over de spruitjes. Die uh, stuurt mij namelijk een recept voor spruitjes op Surinaams. Dus pak even pen en papier erbij, of je computer... Als je uh, benieuwd bent en misschien uh, uh, morgen wil uh, proberen om uh, spruitjes op z'n Surinaams te maken. Um, maak de spruiten schoon en snij ze door midden. Fruit uien, bak spekjes uit. Doe de boel in een pan met een glaasje water en doe er eventueel wat puree in. Maar in ieder geval ketchup aas in en één magisch soepelion-tablet En geen nootmuskaat, want die versterkt de geur en de smaak. Laat de boel met deksel en al flink stomen tot het water bijna op is. Zo af en toe even doorroeren. <coughs> en serveren met rijst of spaghetti of aardappelen. Nou, dat is toch uh, hè? Dat pik je toch nog even mee zo op je donderdagnacht recept voor spruitjes. Um, Sebastian. Ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Zo. Ja. Jij bent um... er klaar voor. Ja. Ja, ik ben er klaar voor. Nou, nou, um, ik uh, kom uh, eigenlijk vanwege mijn werk uh, elke dag in uh, supermarkten terecht. Ja. Ik uh, belever supermarkten. Ja. En ik stel mijzelf wel eens de vraag van: waarom uh, zijn de uh, producten, de conserveringsproducten, uh, altijd uh, rond? En ja, ook de groentes die, vol, die in uh, glazen potjes zitten. Waarom is het allemaal rond en niet vierkant of een andere vorm? Hmm. Wat een goede vraag. Ja. Maar, uh, ja Want ja, vierkante verpakkingen kan je makkelijk stapelen. Ja. Hè? Ja, waarom hebben ze ten vrijdicht aan nou rondgemaakt? Nou ja, ik weet niet of het heel makkelijk is om een vierkant dekseltje er ergens op te schroeven. Ja, maar goed, maar je kan het ook overtrekken trekken aan de bovenkant. Ja, er moet wel iets op te verzinnen zijn, hè? Ja. Waarom, zijn, waarom is een potje worteltjes niet vierkant? Ja. En een, en, een, en, een, en een potje uh, macaroni-saus. Ja, of uh, tonijn, waarom zit dat in een ronde verpakking? Of een pot binnenkaas. Ja, en waarom zit olijfolie in een vierkante fles dan? Of melk in een vierkant pak? Ja. Ja. Interessant. En uh, uh, misschien, ze zouden ook de bananen en de appels vierkant moeten maken. <laughs> dat is makkelijk voor op de fruitschaal. Ja, ja want ik heb hoor. altijd mandarijntjes op de fruitschaal en dan vallen er altijd een paar af. Ja, als je hem te vol legt wel, ja. Inderdaad. Maar als, je ze, ja, als ze vierkant zijn, dan heb je dat probleem niet. Nee, precies. En het is uh, makkelijk stapel ook in je boodschappentas. waar in je <laughs> makkelijk neerzetten. Ja, ik vind het een goeie. Oh, ja? wacht. Wacht. Oh, ja, ik, ben, ik ben, het, is, het is natuurlijk weer een heel uh, afleidend verhaal. Maar um, ik, ik doe altijd... Terwijl ik zeg maar, met jou zit te praten, bedenk ik al het plaatje dat ik daarna wil draaien. Ja. En dan moet ik natuurlijk even gauw kijken of het wel in de computer hebt staan. Ja. En nou hadden we het, uh, hebben we het over uh, ronde potjes. En dan denk ik meteen aan round round. Nou. Volgens mij van de sugar babes is. Hoop ik dat okay. ik dat goed zeg. Maar, als uh, het oh, staat niet in de computer. dan moet die gekker worden. Nee, dat kan niet. Ik kan, kan niet round round niet in de computer hebben staan. Lijkt me zo uh, toepasselijk. Voor ja. de... Nou... Ik ben benieuwd wie me mijn antwoord kan geven. Ja, ik vind het... Want uh, wat vervoer je vandaag? Uh, bloemen en planten. <laughs> in, uh, in van die uh, ronde bloempotten, of niet? Uh, de planten wel, ja. We hebben toch wel en vaak de... uh, ronde bloempotten en ronde vasen ja. ook. Ja, en uh, de bloemen staan in ronde emmers. Er is vast niemand die daar antwoord op gaat geven. Ik vind... Misschien omdat dan uh, dingen niet in de hoekjes gaan uh, vastzitten... Maar probeer maar eens pinnenkaas uit een vierkante pot te peuteren. Met al die hoekjes. Daar, daar zit wat in. En misschien dat, uh, dat de hoekjes aan de buitenkant dan wel weer kwetsbaarder zijn. Zou kunnen. Dus eigenlijk is ja. rond een echt een heel stom idee. Ja. Want, want <laughs> de verf zit ook in ronde potten namelijk. En de ja. latex. Ja, maar dat zeg jij nou. Maar ik zie die laatste tijd juist reclame op televisie. Over, uh, over dat je uh, je verf nu ook in een vierkante pot kunt krijgen. En, en dat vind ik zo praktisch, met een normaal hersluitbaar deksel. In plaats van die belachelijke ijzeren ronde dingetjes die je eruit wilt ja. met de schroevendraaier en er nooit meer op krijgt. Ja, dat klopt. Nou, hè. ik ben, uh, ben blij dat we het, uh, dat we het zover uh, hebben besproken. Maar het is natuurlijk, ja, er is vast iemand die daar een goed verhaal bij heeft. Ja. Maar ja, wie. Nou. 0800-1121 of um, 0800-1121, dat mag ook. een round-round staat gewoon niet in de computer. Maar ik heb wel Coming Around Again van Simon ja, Webb. Ja, dat is ook goed. Jij, jij vindt alles best volgens mij. Ja, ik uh, moet toch luisteren de hele nacht. Ik dus, moet toch luisteren. <laughs> nou, dit ga je leuk vinden, Sebastian, denk ik. Oké. Okay. Hey, bedankt ja. voor je vraag. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer! Ja, tot de volgende keer! Dag! Dag. Dag. Coming around again! is slowly melting, in my soul and in my skin. All the good times, my friend. Yeah, yeah. I'm coming around again. Oh. I'm better nights and better days Hiding in the refuse of memories I made I got a feeling within within It's coming around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 we be become unstuck And all the good times on which we do depend Simon Webb Haiti and the is coming around again. Ja, dus weet jij waarom levensmiddelen in de supermarkt... vaak in een ronde pot zitten in plaats van een veel makkelijker... vervoerbaarder en stapelbare vorm, namelijk het vierkant? Uh, bel dan even naar 0800-1121. En bel dat nummer ook vooral als je meer weet over zwaartekracht... of dat van invloed is op je levensduur. Waarom warm water sneller bevriest dan koud water? En ja, volgens mij... Ik vond heel logisch wat Niels zei over de kleuren zeep... die uh, wat voor kleur de zeep ook heeft. Blauw, geel, oranje. Toch al altijd wit schuimt waarom dat was. Nou, volgens mij is die wel een beetje beantwoord. Wat betekent dat ik verder alleen nog uh, ja, een de, de wanhopige oproep van Marcel hebben, die na twintig jaar eindelijk wel eens verkering wil met een lief en aardig meisje. Je kunt nog bellen naar 0800-1121 als je lief en aardig bent. Ben? Vriendelijk, goeiedag. Vriendelijk, goeiedag, Ben. Mag ik uh, een klein oproepje doen in verband met mijn droomland? Ja hoor. Als je uh, in slaap valt, ja. dan kan het wel gebeuren dat je droomt, hè? <laughs> ja. Maar hoe kan het nou dat je beelden weer terugkrijgt in kleur van dertig jaar geleden? Wat heb je gedroomd, Ben? En die kwamen allemaal weer voorbij in één keer. En ik denk, uh, goeiemorgen, denk ik dan. <laughs> ah, <laughs> oh, ik wou nog iets tegen jou zeggen. Oh. Wat heb jij een mooi programma. Nou, dat vind ik nou zelf ook. Hou er zo, hè. <laughs> <laughs> ik mag zo graag naar jou luisteren, hè. Ja. Nou ja, dat hoor ik altijd graag. Eén maar die hele nacht. Man. Oh, niet oh. ook. Ben. Ben. Ben. Ja, ja, ja. ja. Ben. Ik ben er. Ja. Ben. Het is negen minuten over half vijf. Mensen liggen in bed. Of op de bank of op de vloer soms ook, een beetje naar dit programma te luisteren. Dus je moet niet zo schreeuwen, want dan schrikken ze wakker. Oké, okay, een beetje... Een beetje een rustig beetje, praat. Een beetje zo. Ja, want we hadden gehad, je vond het een leuk programma. En toen? Nou, toen zei ik, hoe is het mogelijk dat als je in slaap valt... dat je een droom krijgt. Ja. En in die droom... Uh, is uh, beelden van 30 jaar terug. Hoe kan dat? Ja. Nou is het toevallig zo dat ik uh, uh, al twee keer... een uitgebreide radiospecial over dromen gemaakt heb... met uh, uh, de droomcoach, heet zij. Ja, die heb ik ook eens een keer geluisterd... maar die ja. geloof ik niet zo goed. Oh, want uh, zij verklaart altijd heel goed... dat het dan niet per se om die mensen gaat... maar waar ze voor staan. Dus als jij opeens over mensen van 30 jaar geleden droomt... Dan heb je ah, waarschijnlijk... Ik heb, ik, heb, ik, ik heb nog wel één vraag erbij. Hè. Oh. Nou, doe maar. Hoe is het mogelijk <laughs> ja. dat als je de ogen dicht hebt en je ligt te slapen, dat je die beelden ziet? Dat is toch wel helemaal uh, een, een beetje een Ja. Dat heb ik ook altijd met televisie. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Nee, dat is anders. Oh. Want dan heb je de ogen open. Ja, maar jij denkt dat je je, leeft, je ogen dicht en je ziet toch wat in je dromen. En, en dan kun je hem ook nog onthouden, soms vroeg. En dan denk je van wie, wat hasteert. Maar noem eens een voorbeeld van iemand die voorbij kwam in jouw droom: mijn broer. En uh, die heb je al 30 jaar niet gezien? Patio. Is die overleden of is het, hebben jullie ruzie? Nee, nee, nee daar, dat weet ik niet. Noem maar meer contact. Maar. Dan is hij weer die kleine broertje. Oh, je hebt gedroomd van hem van hoe die was toen hij nog klein was. Mm -hmm. Mm -hmm. En... Vreemd hè? Ja, nee, dat is helemaal niet vreemd. Nee hoor. Uh, mag ik jou vragen? Ja. Droom jij wel eens? Ja, zo vaak. En waar droom jij over? Nou, ik heb dus, uh, de, de laatste, de laatste keer um, de laatste twee keer droomde ik dat ik heel. Oh. Heb... Dat, dat, dat zijn twee nachtjes. Ja, twee nachtjes. Nee, maar ik weet het nog zo goed dat ik de laatste twee keer dat ik me een droom kon herinneren... had ik verschrikkelijk ruzie met iemand waar ik voor gewerkt heb. Dus zou ik eigenlijk ook eens uit moeten zoeken wat dat betekent. Dat is raar. Ik heb er verder helemaal niet over nagedacht, Ben. En nu is het gewoon twaalf uh, minuten over half vijf en dan ga ik me er opeens druk over zitten maken. Nee, nee, dat nee, ja. mag niet. Nee, nee. Hey, maar hoe, hoe heb je dat opgelost in je droom? Ja, ik ging heel hard schreeuwen, dat doe ik nooit. Maar ik word, ook nooit, ah, je... ik word ook bijna nooit echt heel boos. Maar nu, ik was allebei de, de laatste twee nachten dat ik gedroomd, was ik heel boos. Dus, dus in jouw droom was ja. je iemand anders als je normaal bent? Ja. Ja, of ik onderdruk het in het dagelijks leven en in mijn droom liet ik het eindelijk een keer los. Dat kan ook, hè, Ben? Dat is een waarheid als een paard. Nee, dromen zijn wonderlijke dingen. Misschien moeten we nog weer eens een keer zo'n droomuitzending maken. Misschien, moeten wij, uh, misschien moet ik jou nog maar een keer bellen. O, waarom dan? Nou, omdat ik jou een uh, helemaal mooie uitzending vind uh, doen. Oh ja, daar mag je altijd voor bellen. Ah, helemaal lief. Nou. Ik hoop, ik krijg uh, antwoord. Ik denk, dit is een lastige vraag. Hoe kan dat? Ja, waarom droom waarom je van mensen? droom in 30 jaar terug en hij komt. Waar kom je oorspronkelijk vandaan, Ben? Dat weet ik niet. Bij, waar, um, voor, voordat je in oh, Nederland woonde, waar ben woonde je toen? Dat weet wel, ik kom oorspronkelijk uit Groningen en ik zit nu in Zuid-Limburg. Maar heb je altijd in Groningen gewoond? Ja. Oh. Mag ik jou iets zeggen? Nou, als laatste dan en dan sluiten we af. Ja, helemaal mooi. Waar ik geboren ben, he, was gisteren, was aardbeving. Ja. Steden. Wat zeg je? ja. Daar ben ik geboren. Oh. Nou ja, dan gebeurt er nog eens wat, hè? Ja. Meisje, ik wens jou een hele fijne uitzending. Dat lijkt me echt een uh, mooie afsluiting. Dank ik je. vind dat ook. Tot de volgende keer, Ben. Zeker weten, meisje. Dag. Doei. 0800-1121. Ja, het verhaal over dromen. Hoe kan het dat je iemand die je dertig jaar niet gezien hebt... gewoon weer op je netvlies hebt staan terwijl je ogen dicht zijn, notabene? 0800-1121. Um, even kijken. Agnes, goeienacht. Dag Astrid. Hallo. Oh, hi. Ik uh, bel even in verband met die koelkast en dat lampje. <laughs> ja. <laughs> nou, het is heel eenvoudig. Oh. Tenminste, mijn koelkast werkt zo. Ik, ik, ja, ik hoor een echo, maar ik heb er niet echt last van. Oh, sorry. Gaat het wel goed, versta je me wel? Ja, prima. Oké. Okay. Um, nou, je hebt een knopje in de binnenkant ja. van je koelkast. Ja. En als dan de deur daartegen drukt als je hem dicht doet, dan gaat het lampje uit. Want dat knopje wordt door de deur naar binnen gedrukt. Ja. Nou, dat kun je natuurlijk dan even met je vinger in... Oh, je doet gewoon net alsof je de deur bent, wat een goed idee. Ja. Ja. Maar er is nog een mogelijkheid. Wil oh. je nou zeker weten dat die deur in contact staat met dat knopje? Ja, want zo ben jij ook wel weer, dat je het even dubbel checkt. Ja, natuurlijk. Ja. Want zij wilde het echt zeker weten als hij dicht was. Ja. Nou, dan doe je de deur gewoon eerst open... en dan bijna dicht dat er nog een heel klein keertje open staat. <laughs> ja. En dan zie je hem ook uitgaan. Jo. Ja. Heel maar heb je dat, Agnes, heb je dat serieus zitten doen met je koelkast? Ja, natuurlijk. Ik, vind, ik moet het ook een keer doen. Ik vind dat iedereen, ik vind dat iedere Nederlander behoort te weten of zijn koelkastlampje uit is als de deur dicht is. Ja, want dat was 24 uur per dag, jaar in, jaar uit. Ja. Dus, maar het is heel eenvoudig. Dus of even met je vinger, nou dan weet je dat lampje uitgaat. Ja. En dan de deur bijna dicht dat je nog net door een keertje kunt kijken. En dan zie je dat hij ook uitgaat. Waar zit je nu, Agnes? Nee, ik zit niet voor de koker. Echt niet? Nee, die staat in een andere kamer. Maar zit je nu in de woonkamer nog een ja. beetje te zitten? Of, uh... ja. Nee, net daar. Oh, waarom om waarom kwart voor vijf? Nou, ik heb nog even gewacht en dan had ik het weer opgebeld. Ik zei: ik ga nu naar bed, hoor. Dus <laughs> toen zei die jong aan de telefoon. Nou, ik verbind je meteen door. Ja, als je gaat dreigen, dan mag, mag je meteen door. Maar nu ga, je, nu ga je slapen. Ja, ja, nu ga ik echt slapen. Moet je morgen nog iets? Nee, ik, ik heb ook een paar uurtjes vanavond geslapen. Oh. Maar ik word nu toch wel heel uh, doezelig. Ja, ik hoor het een beetje. Ja. <laughs> nee, wel trust, Agnes, dank ja, je wel. Ja, jij ook hoor, gelijk. Oké, okay. dag. Dag. Uh, Klaas? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zeg het maar. Ja, ja de koelkast. <laughs> het is toch verwonderlijk hoe een uh, alledaagse uh, gebruiksvoorwerp ons de hele nacht al bezig kan houden. Ja, ja. En uh, dat gaat. Ja, maar nu heb ik hier aan boord. Ik, uh, we varen momenteel met een kotter uh, hier op Theems-Dollar. En... Wacht even hoor, want je, je vaart met een kotter? Ja, met een viskopper. Ja. Maar we hebben hier dus ook een koelkast aan boord. En die zuigt zich vacuüm. Als ik de deur dicht doe... Ja die een vacuüm zuigt. Ja. Dus mijn vraag is, zuigt hij dan alleen uh, de pakking, dus de, het rubber vacuüm, ja. of zuigt hij de hele koelkastvacuüm? <laughs> Wat eigenlijk niet zou kunnen als dat gaatje aan de achterkant open is. Ik, heb je gecheckt of het gaatje wel of er niet iets in het gaatje zit? Ja, nee, dat wordt gecheckt. Er zit misschien nog een stukje brie of zo of een oude tomaat in het gaatje? Nee, nee, hij gaat, ja. ja, gaat voor zijn plek af. Ja. Dus dat. Uh... Niet waar. <laughs> Twee keer per dag kijken of we. Ja. Maar... Je thuis niet hoort, maar dan boord gaat hij wel voor zijn plek. Maar dan kunnen we er ook makkelijk bij. Maar is de Kotter is nu op dit moment aan het varen. Ja, we komen er net bij de Eemzaal voorbij. We zijn van de week op zee geweest. Oh. En uh, heb je last van hoogwater ergens of niet? Ja, ik ben topografisch niet zonder zo leg, maar. Nou ja, oogwater kunnen wij we wel gebruiken, want dan kunnen we er mooi uh, overheen varen. Oh, dat vaart lekker door, ja. Ja, precies. Ja. Dus, uh, en net over die droom van die meneer: dat hij zijn broer op 30 jaar niet gezien heeft. Ja. Dat had ik ook zo aan te denken. Zou dat dan ook niet zijn dat het een bepaald gemis is wat gecompenseerd moet worden? Ja, maar waarom dan na 30 jaar opeens, hè? Ja, maar dat is meestal, te gaan het, uh, als je wat ouder wordt, dat je terug gaat blikken. En ja. dat hij misschien dan ergens een foutje wil recht uh, trekken. Ja, er kunnen natuurlijk honderd dingen in zijn leven zijn gebeurd. Die, uh... Ja, er zijn honderd nachten. Sorry, ik raak afgeleid omdat uh, uh, Beer op de chat zegt dat hij bang is dat morgen in de krant staat. dat er allemaal mensen met breinaalden verongelukt zijn die in de koelkast zaten te prikken. <lacht> <lacht> dat is dan volledig mijn schuld, moet ik zeggen. Ja. ja. ja. Maar uh, ja, nee, het kan natuurlijk. Ja, ik, ben wel, ja, ik, ik had het gevoel dat, uh, dat Ben er zelf nog een beetje over aan het piekeren was. Ja, ja dus dat, dat dat ik, daarom had uh... ik het ook even hoor. Ja. Maar nog ja. uh, even dus op de koelkast terugkomen. Ja. Gaat alleen de deur dus rubber om de deur vacuüm ja. of gaat de hele koelkast vacuüm? Ik, ik dacht net dat we klaar waren met de koelkast, maar nee hoor, Klaas die komt aangevaren. En die, uh, die gooit er nog weer even de vraag in. En ik zeg: hoe zit het met het rubber van de koelkast van Klaas? Zuigt hij vacuum en uh, betekent dat dat zijn koelkast geen gaatje heeft? Ja, anders kan hij niet vacuüm. Nee, dus wat een toestand. Is het wel vacuum? Zit er niet aan beide kanten van het rubber gewoon een... Uh, uh, oh, een uh, hoe heet zo'n ding nou? Huh, wat metaal naar... Nou, nou een uh, magneet. Ja, er zit altijd wel een magneetstrip, maar je ziet hem nu dus ook dat hij hem echt dichttrekt. Ja. En als hij dan open doet, dan gaat het ook nog behoorlijk zwaar. Ja, maar dat kan natuurlijk met de magneet. Ja, maar je ziet hem echt dat, hij, dat hij het, rubber, uh, het rubber wordt kleiner. Nou, dan denk ik niet dat dat aan de magneet... Uh... Hm, interessant. Ik ben bang dat ik weer iemand, uh, iemand wakker moet bellen die, uh, die de verstand van heeft die anderhalf uur geleden over de koelkast al belde. Ja. Goed, uh, Klaas, ik doe mijn best voor je. Ik zeg 0800 1121. Kijken of er nog iemand met verstand van rubbertjes belt. Oké. Okay. <laughs> Dag. Dag Klaas. Dag. Goede vaart, behouden vaart. Ja. Dank je. Dag. Um, eens even kijken hoor. Ik ga... Uh, uh, weet je wat ik gewoon doe? Ik ga lekker een koelkastplaatje draaien. En dan zeg ik 0800 1121. Kun je nog bellen over het rubber of de andere vragen die openstaan. Tot Forner. call the size en in de tussentijd realiseer ik me dat er nog helemaal geen goede antwoorden op de crypto zijn gekomen. Nog niemand heeft het cryptogram dat Mieke heeft ingestuurd opgelost. Zal ik hem nog een keer voorlezen? Is misschien handig. Misschien zijn er inmiddels uh, crypto-deskundigen wakker die... Uh wel de goede oplossing weten. En uh, eens even kijken. Uh, de opgave was... 12 letters moet in ieder geval de oplossing zijn. En de opgave is... Verstrekt men hier valse documenten? Met een vraagteken. Verstrekt men hier valse documenten? 12 letters. En als je het weet... dan kun je bellen naar 0800 1121. Hetzelfde nummer dat je belt... met uh, vragen of antwoorden. Freek, goedenacht. Goedendacht. goedendacht. Uh, ik had een vraag over. Ik kijk regelmatig naar een programma opsporing verzocht van de AFRO. Ja. ja. En dan zie ik, nou, acht van de tien keer beelden voorbij komen. Het is echt uh, abominabel slecht. Ja. Alles is midden grijs. Maar dat zijn camera's van de NS, van de, van de, de banken, van uh, juweliers. Iedere amateur die met een camera van 150 gulden op vakantie gaat... die komt met de mooiste beelden naar huis. Mm -hmm. Maar die krijgen het niet voor elkaar. En dan zegt de man, u ziet de man, die, het lijkt dat hij een groen jasje aan heeft... maar het is donkerrood. Nou, ik kijk alleen van de grijs. ja. Yeah. Het is niet de vermomming van die mensen, dat snap ik... als ze een uh, nylonkous over hun hoofd trekken, dat ze niet te zien zijn. Maar als staat iemand te pinnen voor de automaat... dat is korrelig middengrijs en een mistbank niet te geloven. Ja. Wat voor apparatuur hebben die mensen? <lacht> Heb ik wel eens gezien? Nee, ik kijk er nooit, maar ik vind het zo prachtig... dat ik de oprechte opwinning in je stem hoort. Nee, het is verbijstigend. Want ja. We hebben allemaal een camera van 65 gulden van neem... op de blokken <lacht> Maar ik mag toch onderstellen dat ze... Er komen drie overvallers in jubilier binnen, zonder enige vermomming. Volkomen onherkenbaar. Misschien kent u de middelste man aan een logo op zijn jas. Nou, ik zie een snotje voorbij komen, maar een logo nooit, hoor. En dan kijk ik naar een programma van Paul de Leeuwen... er zitten 400 man publiek in de zaal... en kent alle 400 Canadiens zich zien wie dat is. Ja, maar dat heeft, heeft natuurlijk niet met de camera te maken, maar met de opslagcapaciteit. Want als je, een, uh, je hebt een kruidenierswinkeltje. En ja. je hebt daar beveiligingscamera's hangen voor de zekerheid. Uh, maar je gaat er niet vanuit dat je, dat je ook daadwerkelijk op korte termijn beroofd wordt. Maar al die tijd moet je wel, al die beelden moeten ergens opgeslagen worden. En als dat in zwart-wit grove korrel gaat, denk ik hoor. Ik zit het ook maar een beetje voor, voor mijn. te zien. een verzinnen. beetje bankgebouw moet er een camera kunnen hangen waar je op kunt zien wie er binnenkomt. Maar dan moet je dag in dag uit, moet je, dan moet je dus, uh, nou ja, ho hoe lang zijn ze open, acht uur per dag... Moet je 8 uur per dag, dat is 7 keer 8, ik kan niet met 7 en 8 rekenen, um, heb je uh, 56 um, uh, uh, uur materiaal per week? Uh -huh. en, en dat dan weer keer 30 en dat dan weer keer 12. En dat moet je allemaal maar ergens opslaan. En als je dat in zwart-wit doet, dan ga je ervan uit dat je mensen toch wel kunt herkennen. In ieder geval genoeg om als bewijsmateriaal te dienen. Maar. Um, niet, uh, uh, niet dat je, zeg maar, 78 harde schijven vol met uh, beeldmateriaal hebt. Denk okay. ik. Dat denk is ik, de hoor. Als ze er met een paar ton vandoor gaan, dan is dat goud voor verdienen. Ja, maar als ze er niet met een paar ton vandaan gaan, dan ben je rot aan het investeren op niks. Want ik, ik denk dat de kans dat er, dat er mensen met een paar ton van je bank vandoor gaan vrij klein is. Oké. Okay. Zo, vraag beantwoord. Ja, erg onbevredigend, maar het zal wel. Hoezo is het onbevredigend? Ja, ik... Het is gewoon frustrerend. Het zou mooier zijn als we gewoon uh, uh, speelfilmkwaliteit hadden van alles wat er gebeurde in Nederland. Ja, ja. Dat zou mooi zijn. Het is gewoon een cent te krijgen. Duur, dus zij hebben daar een goedkope camera hangen. Dat, nou, dat denk mag. ik hoor. Maar ik weet dat er heel veel beveiligers naar dit programma luisteren. Dus er is vast nog wel iemand die dat even wil bevestigen... of ontkennen via 0800-1121. Ik blijf even luisteren. Ja. Heb je ooit iemand ja? herkend op die uh, grijze beelden? Of dat ik ooit iemand herkende? Ja, zit dus toch de hele tijd nee. opsporing verzocht te kijken. Misschien nee, dat de buurman nou, voorbij kwam. Vrienden, mijn vrienden kennen ze doen dat niet. Nee. Maar, uh, <laughs> Wat dat ik zeg, daarvoor ben ik. Dat is ook niet mogelijk, al zou mijn moeder het doen. Dat zou ik niet herkennen. <laughs> nou, Freek, ik uh, hoop je vraag nog iets bevredigender op te kunnen lossen okay, het komende uur. Dank bedankt. je. Oké, okay, dag. 0800-1121 blijft het nummer van de nachtzuster en je kunt het bellen als je verstand hebt van beveiligingsbeelden, maar ook als je verstand hebt van rubbertjes in het koelkast of uh, warm water dat sneller bevriest dan koud water of die zwaartekracht die van invloed zou zijn op je levensduur de vraag van Mijndert, weet je of het waar is en waarom dan? Bel dan even naar 0800-1121 We zijn er nog tot 6 uur, dus je hebt nog een uur de tijd voor het beantwoorden van vragen of een nieuwe vraag stellen. Hè? Dat...